Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Reizigers op Schiphol moeten rekening houden met vertragingen en annuleringen. Het was sowieso al druk vanwege de eerste dag van de meivakantie. Maar daar is vanochtend een staking bijgekomen van bagagepersoneel van KLM. De situatie in de vertrekhallen is volgens Schiphol beheersbaar. Maar tot nu toe zijn er al wel zeker zeven KLM-vluchten geannuleerd.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 You made me find your Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna run down to T-Lay Avenue. Avenue, and then we'll take it higher. Avenue and then we'll take it higher. Eddie Grant met Electric Avenue van de Jacob London Remix. Uh, welkom bij Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 23 april 2022. En wat gaan wij doen? We gaan zometeen praten met Gersjan Bluis. Die is al aangeschoven. Welkom uh, aan tafel. Goedemorgen. Uh, die gaat het hebben over de financiële ondersteuning bij hoge energielasten. Hoe dat dan gaat in de gemeente Zandvoort. Uh, daarna gaan we praten met Gerard Scholten. De duimwachter vertelt. Die hebben we ook weer eens een keertje in de uitzending. Want die hebben we al een hele tijd niet meer gesproken. Sven Drommel komt in de studio. Die gaat vertellen over uh, zijn nieuwe raadslid van de VVD. Hoe dat dan uh, de komende jaren ingevuld gaat worden door hem. En dan hebben we in het tweede uur hebben we wat minder goed nieuws van directeur Marcel Eljon Wipper. Want het HDMZ Museum gaat haar deuren sluiten. En die gaat er even over toelichten hoe dat dan allemaal gekomen is. Daarna hebben we uh, een gesprek met Ernst Brokmeijer. Die komt ook naar de studio over Koningsdag Zondvoort 2022. Eindelijk weer een Koningsdag. En Peter Verstegen en Peter Tromp die gaan het hebben over... Geef ons vrede, dona nobis sem <coughs> zingen voor de Oekraïne. Gert-Jan Bluis, mag ik Gert-Jan zeggen? wethouder? Ja, -Jan Bluis, ja gewoon Gert-Jan. Ja, nou, welkom uh, ja. bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, we hebben begrepen, financiële ondersteuning bij hoge energielasten... gaat ook spelen in de gemeente Zandvoort, want er is energiearmoede. Um, wat zijn de plannen van de gemeente hoe dat uh, aangevlogen gaat worden? Ja, uh, nou het, het, het begint al eerder. In, uh, in oktober heeft de, de gemeenteraad ook een motie al aangenomen. En dat ging over uh, hogere lasten al. Toen al was, speelde het al om daar uitvoering aan te geven. Dus dat, dat was een motie. Dan, daar moest ik invulling aan geven. Dus ik moest ook kijken naar het totale pakket. Hè? Niet alleen de energiearmoede, maar ook de armoede. Vooral met name ook gezinnen. Nou. Daar, dat hebben we dus nu opgepakt samen met de energiearmoede. Daar ligt nu de nadruk op. En uh, ja, we krijgen inderdaad extra ondersteuning vanuit het Rijk. Een bepaald bedrag. Uh, maar ja, dan moet je dat gaan uitgeven. En dan moet je daar regels voor, uh, voor maken. Nou, uh, gelukkig weten wij vrij goed natuurlijk van het bestand van de mensen... die daar behoefte aan hebben en dat echt nodig hebben. Echt die extra ondersteuning. Want inderdaad, die energielasten stijgen gigantisch. En als dat 100, 200 euro per maand is en je moet leven van een minima inkomen of bijna een minima inkomen... dan gaat dat echt ten laste direct van je, van je andere uitgaven, zoals nou gewoon eten en drinken dus, en, en, en de huur enzovoort. Hoe, hoe wordt het dan bekeken bij de gemeente? De mensen die dan bijstand hebben, die worden dan... Uh, ja al sowieso op de lijst gezet van nou, die hebben ja, ja. dan een probleem? Ja, nee, we, we, hebben dus, we, we, we hebben dus de zogenaamde Zandvoortpas. Hè. Da, wij weten al van uh, de Zandvoortpas krijg je... als je tot het minimaal inkomen, tot 120%, uh, kom je in, in aanmerking voor de Zandvoortpas. Nou, dat zijn in Zandvoort zo rond, even grof weg, hè, dat zijn zo'n 850 uh, uh, gezinnen of personen die, die dat krijgen. Dus die, die hebben we in beeld. Dus die, die kunnen we ook direct aanschrijven. Dus die, die, die 800 euro wordt dan gewoon... die krijgen wij vanuit het Rijk. We krijgen een bepaalde verdeelsleutel. Wij krijgen iets van uh, 615.000 euro. Nou, we hebben natuurlijk berekend... ja, wat hebben we dan nodig? Nou, voor die zand verpast tot 120, dat weten we. Maar we denken dat er ook nog natuurlijk is... altijd een groep die er geen gebruik van maakt. Maar nu wel in de problemen komt. Dus wij hebben gezegd tegen de gemeenteraad... We weten hoeveel mensen met de zandvatpas komen. We doen daar nog eens 20% aan bovenop... om zodoende voldoende budget te hebben. Want je moet dan wel toch nog naar zo'n gemeenteraad... om dat budget te vragen. Je kan niet zomaar zeggen als college, dat doen wij. Dus wij hebben bovenop dat bedrag... Dus we hebben dus nu een bedrag van ruim 8,5 ton... hebben we ter beschikking om die energiearmoede... om daar wat aan te doen. Dan heb je dus die groepen dus van de bijstand en mensen tot 120%. En dan heb je ook nog een groep die daar buiten valt, maar wel in de problemen komt. Nou, ook, ook voor die groep, dat gaat dan vaak via de bijzondere bijstand, hebben we extra geld ter beschikking. Dus ook die groep kan zich uiteindelijk melden. Maar op dit moment zijn er al brieven uit en er is al uitgekeerd aan de eerste doelgroepen. Ja. Dus we bouwen het eigenlijk op van wat we weten tot we niet weten. Het is bijvoorbeeld, wij hebben ook niet van iedereen bijvoorbeeld een bankrekeningnummer. Maar van de mensen die bijvoorbeeld in de bijstand staan, hebben wij natuurlijk de bankrekening. Dus dan kunnen we ook dat gewoon bijna in één keer zo overmaken. Dus, dus er is wel communicatie nodig tussen bepaalde groepen nog. Nou, dat komt de komende tijd, wordt dat in gang gezet. Ja, ik heb natuurlijk ook oren en ogen hier in het Ja. En met name wat oudere mensen die geen Zandvoort pas hebben. die klagen er nu over. Van het, het is erg hoog bedrag. wat ze moeten betalen aan. Uh, aan energierekeningen. Um, die mensen. die zijn natuurlijk heel moeilijk te benaderen. Tenminste, ze zijn niet in beeld bij de gemeente Zandvoort. Doen jullie daar dan onderzoek naar? Of. Uh, of hoe nou, dat? Ja, kan je natuurlijk. Uh, er zijn advertenties worden er ook wel geplaatst. De, de, de, bijvoorbeeld ook de welzijnsorganisaties zijn ervan op de hoogte. Het sociale wijkteam is ervan op de hoogte. Dus. En mensen kunnen via de website, kan je nu wel kijken en kan je ook aanmelden. En zeggen: van, Goh, ik heb ook grote problemen daarmee. En dan wordt er contact, contact met je gezocht om te kijken van of je aan de nou, toch wel voorwaarden voldoet. Hè? Uh, want die mensen die meer verdienen als die 120% komen in principe niet in aanmerking. Want het is met name voor die, die doelgroep. Maar mensen kunnen zich wel melden en daar hebben die bijzondere bijstand voor om mensen in bepaalde schrijnende situaties toch te helpen. En daar is ook budget voor. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen... als mensen voordat de energieprijzen zo stegen... dat ze dus geen probleem hadden... en nu die energieprijzen zijn gestegen... met, uh, wat is het, uh, gaat vier keer over de kop geloof ik... dat mensen dan ineens wel problemen gaan krijgen. En, maar die waren nog niet in beeld. En ja. die hebben natuurlijk wel een drempel waar ze overheen moeten... Ja. Om, om zich aan te melden bij de gemeente. Ja, maar dat gaat ook, kijk... op een gegeven moment zijn er dan ook bijvoorbeeld mensen die zeggen... ja, maar daardoor kan ik bijvoorbeeld mijn huur niet betalen... van ja. de woningbouwvereniging. Dan melden ze zich bijvoorbeeld bij die woningbouwvereniging... en dan is er wel al bijna direct een link... op het moment dat dat geconstateerd wordt bij zo'n woningbouwvereniging... dan is er met direct een link naar de gemeente. En dan wordt er meteen actie ondernomen. Hey, waarom hebben die, betalen die mensen hun huur niet? Dus er zit nog een heel systeem ook achter. Dus we hebben wel redelijk goed in beeld uh, wat, wat er speelt. Maar we kun, mensen kunnen zich natuurlijk altijd melden bij de gemeente. Dus daarvoor via de website, maar ook, ook via gewoon telefonisch en dus zeggen, god, ik heb een probleem. Met de lec rekening kunt u mij doorverbinden met iemand die mij misschien kan, daarmee kan helpen. Nou, dan, ja. dan wordt hij ook geholpen. En er is ook, dus ook wel budget voor om die gevallen ook, ook te helpen. Je hebt het nu over zo'n 850 personen, zeker gezinnen. Uh, dat zou er dus dubbel kunnen worden? Uh, het zou dubbel kunnen. We hebben rekening, nou, dat weet je niet. We hebben natuurlijk rekening gehouden met die, met die 20% extra mensen die daar misschien gebruik van zouden gaan maken. Maar wat, wat natuurlijk ook belangrijk is dat we wat gaan doen om die energielasten naar beneden te krijgen. En, en dan kom je dus op een ander, hè, andere zaak aan. Uh, dan kom je op uh, van hoe, hoe kunnen we energie besparen. Ja. Dus, dus het programma ook vooral met de woningbouwvereniging... Hè, want veel mensen met lagere inkomens wonen in een sociale huurwoning... om die energielasten naar beneden te krijgen. Dus we gaan nu aan twee knoppen draaien. In eerste instantie dus die ondersteuning gewoon direct met nu... ...ingrijpen door financiële ondersteuning. Maar daarnaast gaan we dus extra inzetten op verduurzaming van die woningen. Dus minder energielasten. Ja. En uiteindelijk moet dat ook wat gaan bijdragen. En misschien wel structureel veel gaan bijdragen. Dus dat gaat mijn woningbouwvereniging. Maar we hebben ook natuurlijk het duurzaamheidsfonds waar, waar middelen in zitten. Dus we moeten nu ook gaan kijken van hoe kunnen we de energielasten naar beneden krijgen... ...zodat mensen daarmee toch met het portemonnee niet in de problemen komen... En het werkt dan twee kanten op, want het is dan ook voor de duurzaamheidstoestand enzovoort. En natuurlijk de hele discussie over van het gas af en minder energiegebruik. Ja, ik heb het even nagekeken op, op internet. Uh, hoe, in hoeverre wij afhankelijk zijn van het gas uit, uit Rusland bijvoorbeeld. Dat is echt te verwaarlozen, maar een paar procent. Ik heb toch het idee dat het voornamelijk te maken heeft met de energiebelasting die er is opgekomen. Dat, daarom, uh, dat, dat het zo gestegen is. Nou ja, en natuurlijk als je, als je natuurlijk gaat uitrekenen van wat gas echt kost en de energiebelasting. Maar die energiebelasting is natuurlijk al, al naar beneden gegaan. Hè. Buiten die 800 euro is er ook nog die, die 400 euro die voor iedereen uh, ingezet wordt. Maar uiteindelijk is dat zo, ja. Maar dat is natuurlijk wel het, het rijksbeleid. Aan de andere kant gaat het Rijk gaat nu ook heel veel geld inzetten om die verduurzaamheid door te zetten. Ik las iets van... Komend jaar al 4 miljard om, om, om extra te ondersteunen dat mensen minder energie gaan gebruiken. Door isolatie bijvoorbeeld uh, en zonnepanelen. Dus het geld wordt ook wel weer uitgegeven. Dus ja, maar oké, okay, dat is natuurlijk wel het rijksbeleid uh, wat daar de grondslag aan is. En dat wij in een land wonen waar we wel veel belasting betalen, maar waar ook heel veel gebeurt op het gebied van ondersteuning van mensen om ze een goed leven te geven. Dus ja. Ja, ja ik weet bijvoorbeeld uit ervaring toen ik uh, vroeger. Bij heel veel oudere mensen kwamen, omdat mijn, uh, mijn familie... die bracht bestellingen rond toen ik bij de, <gacht> de groentezaak... dan kwam je bij oude mensen en uh, die hadden altijd de verwarming... heel erg hoog staan, want ze hadden altijd koud. Ja. En dat is gewoon, als je wat ouder wordt, dan heb je dat eerder koud. Ik heb nu ook sneller koude voeten, ja. doe maar wat. Um, daar kun je wel tegen isoleren, maar dat, dat, dat, men heeft het nog steeds koud dan. Ja, ja, ja. Uh, dat, is dat, dat, wat, ja dat is wel zo, maar ik, uh, ik word ook ouder... Uh. En ik heb tegenwoordig pantoffels, hoor. Dus, uh, ja, ik ook. Ik en, en, en ik doe ook wel eens <laughs> een pleegje om. En ik, wij, wij, wij hebben thuis zelf... Ik, ik woon zelf in een rijksmonument. En ja, wij hebben nu de kachel alleen in de woonkamer aanstaan. En, ja, en, en ik, ik, ik, ik, ik doe pantoffels aan. En hij staat tot niet meer op 20 of 21. Hij stond altijd op, op 19. Ja ja, het is, het is een, misschien behelpen, maar aan de andere kant een trui aan. Ja, we, we zullen er toch wat aan moeten doen en we, we zijn wel gewend om constant in 22 graden. Dat heb ik gelezen. Hè? Het is, ik begreep zelfs 22 graden gemiddeld en, en het heeft niks te maken met man of vrouw. Dat mannen het meer want het werd al gezegd, vrouwen hebben het eerder koud. Dat schijnt ook niet waar te zijn. Dus ja, we zullen iets, iets van ons uh, ja, daar iets aan kunnen doen. Dus als we allemaal naar een graadje lager gaan stoken is er nog echt wel veel, veel te besparen, denk ik. En dat geldt trouwens ook voor de gebouwen bij de gemeente. De, de kachels staan, alles staat maar aan, overal. Dus we kunnen best wel wat zuiniger met energie omgaan... en het toch nog wel uh, uh, naar ons zin hebben. En dan een, een lekker pleetje op je voetjes. En gewoon lekker tv kijken. Net geen oorwarm, dat vind ik ook overdreven. Maar met 19 graden kom ik wel door de winter heen. Als ik in mijn huis 19 graden ga. En, en ik vind het ook niet erg om weer, net zoals vroeger... He, zeg ik dan maar even dat ik op het uh, zoldertje sliep waar geen verwarming was in de ijsbloemen. Dat mijn moeder dan drie dekens extra op het bed legt. Oh, dat ligt ook wel lekker zwaar, al die dekens erop. Dus we moeten, moeten ook een beetje eraan wennen. En dan maar. Uh, is, dat, is, dat, dat is dan zo. Maar voor oudere mensen is dat. Die hebben het, eer, die hebben het wel eerder koud. Ja, dus, uh, ja, ik, ik, ik, ik heb al sokken gevonden die dan uh, een batterijtje hebben en die, uh, die verwarmen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus nee, nog even terug naar de Zandvoerpas. De zandvoorpas de daar had ik een, een ideetje over... en ik wilde weten wat je daarvan van vindt. Kijk, die zandvoorpas is dus voor mensen die wat, wat minder geld hebben. Maar als je dat nou doet, dat je dan met die Zandvoortpas... dat iedereen die kan gebruiken, maar dan koop je hem. He, bijvoorbeeld, ik zou best wel zo'n zandvoorpas willen kopen... voor 50 euro of 100 euro. En dat ik dan bepaalde kortingen heb bepaalde zaken. En dan kan dat geld wat dan op wordt gebracht... door de mensen die niet nodig hebben, maar willen hebben gebruikt worden voor mensen die het wel nodig hebben. Zou dat niet misschien een ja. zijn... om geld te genereren met die zandvoorpas? Nou ja, maar dan, dan wordt het wel ingewikkeld... want dan zit je in een bepaald systeem... met de zandverpas en dan kom je ook in aanmerking... voor kwijtschelding en dat soort dingen. Dat is wel mm, ja. een beetje, lijkt mij een beetje, beetje, beetje ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel een idee... maar dat is meer, denk ik ook aan ondernemers... en bedrijven die meedoen met de zandverpas. hoe ze daar misschien wel wat mee kunnen doen... op een of andere manier... Dus daar kunnen we wel eens over nadenken. Ja. van wat zou je daar meer mee kunnen. met dat die korting ook voor anderen gelden. en dat het geld dat overblijft. dan be besteed wordt. Aan de andere kant betaalt iedereen ook weer belasting. en daar doen we ook heel veel dingen van. Dus ja, het is, het is uh, misschien ja, een ideetje, maar. Zou je bijvoorbeeld een z'n korting kunnen krijgen om uh, te gaan zwemmen bij. Uh, wat is uh, ja, de het? Ja, park, dat is het. Centerparks. Ja. Centerparks, ja, ja, ja, ja. Nou, dan wil iedereen zijn zandverpassen. Ja, ja, zeker. Um, nou, de, we gaan het zien, de financiële ondersteuning, hoe dat dan gaat lopen de komende uh, maanden. Uh, zit er een beetje schot in? Is er uh, uitstuit wat te verwachten binnen nu en Nou, nee, het, het, het, het, de gemeenteraad heeft het goedgekeurd en de uitvoering is in volle gang. En er zijn uh, beleidsregels, horen daar dan bij, die zijn, ook, die zijn ook vastgesteld door het college, of die worden vastgesteld. Ja. En dan, dan, dan is het ook officieel, want je moet het allemaal wel met beleidsregels. Dat mensen daar, waar ze recht dan op hebben en waar sommige mensen geen recht op hebben. Uh, dus uh, ja, dat is allemaal geregeld. Dus de eerste uitker, uitkeringen zijn al gedaan. En we bouwen dat zo op naar al die doelgroepen die we hebben. Tot we uiteindelijk. Er wordt een formulier nu ontwikkeld voor die doelgroepen die jij net bedoelde. Die buiten de boot vallen, dat die ook kunnen inschrijven. Uh, dus daar wordt aan gewerkt en uh, daar doen onze ambtenaren. Zijn er echt dag en nacht mee bezig hoor, om dit te regelen. Want ja. het, het, het vraagt toch wel heel veel zorgvuldigheid. Want uiteindelijk aan het eind van het jaar komt de accountant weer langs. En die vraagt dan toch wel van hoe heeft u dat geld uitgegeven? En hoe heeft u dat allemaal gecontroleerd? Snap je? Dus, dus ja. je moet wel. Ja, zo werkt het nou eenmaal in ons land. Dat is ook goed, want anders krijg je ook allemaal weer andere zaken die je niet wilt. Dus er is ook nog wel weer controle op nodig. Je ja. kunt niet zeggen van ja, we hebben geen bonnetjes. Uh, ja, precies. Ja. Zo werkt dat niet. Ja. Waar zijn die bonnetjes gebleven? Ja. Dus dan even voor de duidelijkheid: de mensen die dus nu luisteren, die denken van ja, ja ik heb toch wel wat problemen met, uh, met mijn energierekening, um, die kunnen zich nog steeds aanmelden. Ja, die kunnen zich aanmelden. En er wordt ook volgens een formulier ontwikkeld dat, dat ze zich kunnen aanmelden. Want in principe vindt er geen vermogenstoets plaats, maar daar wordt natuurlijk wel met je in gesprek gegaan. Ja, maar je moet natuurlijk wel aantonen dat je, dat, dat je inderdaad onvoldoende middelen hebt. Of of zaken daardoor in, in het honderd lopen. Maar, en dat zei ik al. We hebben ook het sociale wijkteam. Maar ook de woningbouwcorporaties die dat volgen en managen. En ja, mijn advies is toch... Uh, kijk ook uh, wat je kan doen om uh, die energielasten naar beneden te krijgen. Een graadje lager stoken. Misschien niet in alle kamers. Oké, okay, het wordt nu mooier weer. Maar, uh, maar dat helpt ook. Uh, wij hadden bijvoorbeeld thuis uh, gedaan... Uh, van de Deluxe Flex waren altijd naar beneden half open, openzetten in de slaapkamer, de deur dicht. En dan kwam je s'avonds je je de slaapkamerdeur open, zoals nu. En dan was het toch al warm in die slaapkamer. Als je dan nog s'avonds in je bedje boekje las, had je het toch warmer als op die gang waar het dan wat kouder was. Nou, zo kan je, het is eigenlijk ook gebruik maken van zonne-energie. Beter als dat je in het verleden deed, want dan liet je die luxe Flex gewoon naar beneden. Nou, ja. dat zijn hele kleine dingen, maar die helpen wel. Ja, je zou bijna denken dat het een goede zaak is dat aarde opwarmt. Want dan hoeven ze niet zoveel te stoken. Ja, dat, dat zou <laughs> je ook kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja. Gert-Jan, uh, hartelijk dank voor je toelichting over uh, dit onderwerp. Het is een uh, moeilijk onderwerp. En het is ook een onderwerp waar mensen een drempel bij hebben, denk ik. Maar die drempel die, uh, wordt steeds lager. Uh, de gemeente maakt het makkelijker om je aan te melden. En uh, dankjewel voor je toelichting. Ja, prima. Bedankt. Ja.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 de natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zon schijnt, stemt dat iedereen tevreden. En uh, dat waren de Lenkos met de natuur. De buitenlucht verandert je humeur. Nou, als het goed is, hebben we aan de lijn Gerard Scholten. En die kan er alles over vertellen. Hoe is het in de duinen, Gerard? Goedemorgen. Uh, uh, nou, ja, ik heb gelijk uh, na, na dit liedje... Ik had het al een beetje, hoor. Een goed uh. humeur. Dus dat, uh, ja...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 Ik hoor hier de Chiefja achter me. Uh, ik hoorde net de specht roffelen. Dus uh, het is volop, uh, ja, volop voorjaar, zomer, broedseizoen in de duin. Ja, ik hoorde wat uh, vogelgeluiden op de achtergrond. En uh, zitten ze dus nu echt in de duinen. Ja, ik zit hier bij, vlak bij, het, uh, bij uh, de rembaan. En daar zit ik tussen de duindorens. Dus ik denk, ik heb me hier genet, <laughs> zeg maar, uit de wind. Uh, en dan. Uh,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 Voor een bitterbol. Ja, je geloof ik niet. Ja, ja, ja. Moeten we niet gekker worden. Ja, en dan vroeg je zeker ook nog om mosterd, of niet? Uh, nou, dat weet ik niet. Oké. Okay. <laughs> ik zag het zo nee, gebeuren. Nee, dat, nee, maar dat zijn die betatvossen of die bedelvossen. En die, lopen gewoon, uh, die lopen hier ook rond. Omdat, ja, die zijn eigenlijk... Ja,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 Dat is zijn uh, aard om uh, ja, aan eten te komen. Ja, ik, ik heb wel eens de uitdrukking uh, patatdorp uh, gehoord. Maar de, de uitdrukking patatvossen, die ken ik nog niet. <laughs> ja, ja, ja, zo, zo, ja, zo gaan ze die vuilnisbakken op het strand ook. En, uh, hier heb ik het ook wel eens gehad. hoor. Bij de, bij de rembaan wilde ik die vuilnisbakken legen. En net voordat ik hem uh, open wilde trekken, wop, springt er een vos uit.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 Ja, misschien weten sommige mensen nog. Het getal is eigenlijk uh, waar we naartoe streven. Is 800 herten. En uh, dan mag bijvoorbeeld ook de Natuurbrug over en, uh, open. En dan hebben we, heb je ook kans dat er weer een slangenkruid of osseton gaat uh, groeien. Voordat het uh, opgevreten wordt uh, door de herten. Dus dan is er weer een evenwicht. Biologisch evenwicht in het duin. Als we het getal van uh, richting 800 herten in het duin. En dan heb je ook weer kans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 En dan gaat het via Buizen weer naar Amsterdam. En wij zijn waternet, Amsterdamse waterleidingduinen. En dan komt het in Amsterdam uit de, uit de, kraan, uit de kranenstromen. Oh. Ja. Nou, het water uit onze duinen is niet voor de Zantwo. Nee, nee, komt... <laughs> <laughs> nee, wij, wij krijgen het water uit de kastricum vandaan, uit de duinen. Ja. Uit de duinen uh, ja. Ja. Nog even, even een laatste vraag, Gerard. Um, hoe is de stand met de kikkers? Ja.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 Spannende dingen. Ja, Van alles. zeker. Van alles. Ja, ja. Ja. En, en, wat wat land er nou net voor me? Een heel klein, dat noem je een aardbeivlindertje. Dat is die is gekleurd als een aardbei met zwarte stipjes. Dat is nog een, dat is nog een redelijke sal, zeldzaam ook. Een land die net een meter voor me. Ja, dat krijg je als je hier stil, midden in de natuur zit uh, ja. naar vogeltjes te luisteren.